Casper Meijer met het NOS Journaal. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt nadat agenten gisteren een zwarte man doodschoten. De 27-jarige Richard Brooks zou in slaap zijn gevallen in zijn auto bij de drive-thru van een fastfoodrestaurant. Agenten zouden hebben willen controleren of hij onder invloed was. En volgens de politie ontstond daarbij een worsteling... Dan pakte Brooks een stroomstootwapen van een agent af en richtte die op de agenten, waarna de agenten hem doodschoten. Op sociale media circuleren video's van zijn dood. Bij het restaurant waar het gebeurde is door tientallen mensen geprotesteerd. De Brussenprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek is dit jaar gewonnen door Pieter van Os. Voor zijn boek Liever dier dan mens. Dat maakte de jury gisteravond bekend in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek beschrijft het verhaal van de Joodse Mala Rivka Kizel uit Polen. Ze verloor.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 En op demonstraties tegen racisme in Breda, Den Bosch en Leeuwarden zijn afgelopen dag duizenden mensen afgekomen. De gemeente Leeuwarden deed de oproep om niet meer naar het Rengerspark te komen, omdat het park met 2500 mensen vol was. Ook in Den Bosch en Breda waren enkele duizenden betogers. Alle demonstraties verliepen vreedzaam.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 Oh,